Krijg je van Danny Vos. Ja, Goedemorgen, de groep achter de grote Odido-hack... heeft vanmorgen opnieuw gegevens van klanten online gezet. Dat meldt de NOS. Hackers zetten sinds gisteren elke dag gegevens online... omdat Odido geen losgeld wil betalen. En dat Odido dat niet doet, begrijpen veel mensen... blijkt uit de rondgang van Hart van Nederland. Als je het gaat toegeven aan een startage... dan denk ik dat het einde zoek is. Meegaan met hackers vind ik eigenlijk niet zo'n heel goed idee... want dan blijft het alleen maar aanjagen. Maar ja, ik ben blij dat mijn gegevens er niet bij zitten. Ja, op de website Have I Dienpoont.com kun je zien of jouw gegevens nu ook online staan. Poont is dan zonder O. Een onrustige avond was het in Utrecht. In de binnenstad hebben rechtse en linkse demonstranten kort tegenover elkaar gestaan. Dat was een herdenking voor een gedode rechtsextremistische Franse student. Maar een antifascistische actiegroep hield een tegendemonstratie. Er zijn twee mensen opgepakt. Zij zouden de politie hebben beledigd. Zijn Er flinke zorgen bij de politie over drie tieners die zijn vermist. Het gaat om twee meisjes en een jongen. Woensdagavond zijn ze voor het laatst gezien in het Brabantse dorp Sleeuwijk. Waarschijnlijk zijn ze toen lopend weggegaan. Gaan. Politie spreekt van een urgente vermissing. Een groot feest gisteravond in Heerenveen. Onze Olympische sporters zijn daar nog een keer gehuldigd. Duizenden mensen waren erbij. Schaatser Jorrit Bergsma had een mooie avond. Het was een gekkenhuis, zegt hij bij Omroep Friesland. Even naar kijken hoor, ze inderdaad. Maar het is al hartstikke leuk. Ja, het is toch wel heel bijzonder. Hier deze week werden de sporters ook al gehuldigd in Den Haag. Het weer nog van Weerplaza. Vanmorgen droog, ook nog wat zon. Vanmiddag is het grijzer, kan het ook gaan regenen. Het wordt 12 tot 17 graden. File op de A15 naar Gorkum tussen Ridderkerk Zuid en Alblasterdam. Vijf kilometer file en 40 minuten vertraging. Muziek. Matti en Marieke. Goedemorgen, straks om half negen. Nieuwe ronde, vier op een rij. Ook David Guetta komt eraan samen met Teddy Swims. En dit is Direct My Blood. Q, Q better with you. I would always wonder about a hundred different ways. Of how to make it one day and never let my fortune change. Each day was another ride.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 music in my blood Goedemorgen 5 over 8, vrijdag de 27e van februari. Je luistert naar Show 1591 seizoen 8 van Mattie en Marieke met Kai Merks. Goedemorgen Danny Vos. Goedemorgen. Goedemorgen op de redactie. Goedemorgen. En happy Friday. Met vrijdag Leuk dat jij hier weer zit op een vrijdag, Kai. Dankjewel, vind ik ook. Ik denk de laatste keer dat jij hier zat. Toen, ja, op een ja, vrijdag. Toen kwamen we hier nog aangereden met paard en wagen. Ja, <laughs> zo lang is het geleden. Toen betaalden we nog in Florijn. Is dat thuis van uh, Dries van Acht? <laughs> ja, precies, ja. Denk ik. Ja. Um, Hé, hey, we hebben het uh, deze week gehad over uh, dit. Happy wife, happy life. <laughs> ja. Dit is een uh, uitspraak die toch uh, opmerkelijk vaak nog binnenkomt in onze berichtenbox. En dat komt zo. Uh, onze luisteraars delen veel met ons. En dat vind ik uh, ongelooflijk leuk. Um, letterlijk wat ze aan het doen zijn. In dit geval hoorde je Arjan Sloot. En um, vaak zijn mannen, uh, die maken ons deelgenoten wat ze aan het doen zijn... omdat ze dan iets doen voor hun vrouw. Dus bijvoorbeeld, ik ben even de auto van mijn vrouw aan het vol -tinken. Happy wife, happy life. Ze hebben we een paar dagen geleden gevraagd. Van, joh, wat doe jij om happy wife, happy life voor elkaar te krijgen? Ja. Uh, wat leuk is, we hebben namelijk ook jou, jouw vriendin gevraagd. Wat doet Kai voor happy wife, happy life? Wat is daarvoor nodig? Ik ben zo benieuwd wat jij nu gaat zeggen... dat jij denkt dat zij heeft gezegd. Toch ook even een relatietest met jou, Corine. Ja, absoluut. Uh, eens even kijken of jullie elkaar daarin verstaan. Of is daar ja. nog wat, wat werk nodig, zeg maar. Ja, want ik had, uh, toen je het net vroeg... had ik wel meteen een antwoord in mijn hoofd. Maar ik wist niet dat je het ook aan mijn vriendin had, uh, hebt gevraagd. Ik blijf gewoon bij mijn eerste antwoord. Maar. En dat is, ik, mijn, ik denk dat mijn vriendin het heel fijn vindt... als ze niet na haar werk nog naar de supermarkt moet voor het avondeten Want ik, ben, mm -hmm. ik moet wat later gaan werken. Dus binnen de ochtend... Dat dat dan allemaal in huis is. Dat dat niet meer moet gebeuren. Zullen we even gaan luisteren naar Corine? Ja? Nou, happy wife, happy life. Echt een happy wife. Op het moment, midden in de nacht... dat onze kinderen wakker worden... ik uit bed wil stappen, maar dat Kai zegt... Blijf maar liggen. Ik ga wel. Nou, prachtig, hè? Dat doe je dus ook. Ja, dat doe je dus ook. Dus je, dus je doet niet alleen de boodschappen, dat maar dit doe dus dus je dus ook. ook. Maar dan, dan ben ik natuurlijk slaapdronken, dus dat heb ik zelf ook... Nee, ik maar zelf, nee, maar dat is geen niks. Prachtig natuurlijk. Jij ja, zeker. Nu komt het uh, ding. Ja, op het moment dat ik het volgende ga laten horen... dan uh, word jij de meest uh, felbegeerde man van Nederland, denk ik. Oh, ja? Ja, ik vroeg namelijk één ding. Ja, ik ga je de rest van de appjes ook maar laten horen... Ga oh. er even goed voor zitten. Oei. ja. Corine gooit misschien de eigen glazen in... want ik denk dat Vrouwelijk Nederland... straks bij de uitgang van Key Music staat. Ze <lacht> <lacht> is nog aan het sturen. Deze voorbeelden had ze allemaal ook nog. Oh. Ik ben dol op het moment... als Kai in een Insta-reclame is getrapt... en dat we nu echt... de waanzinnigste getje thuis hebben. Dus een auto was... schuim spuit, of een projector waar Netflix op staat... Ik ben een happy wife als we s ochtends een kopje koffie drinken op bed. En Kai pakt de Zweedse puzzel erbij. <laughs> wink, wink. <laughs> nee, echt een Zweedse puzzel. Heerlijk moment als ik naar de wc ga en er is gewoon een borstel door de pot getrokken. Nog zo'n topmoment als hij ineens vraagt om die ene reality-serie te kijken... waarvan ik dacht dat hij het dus niet leuk vond. Echt een geluksmoment als ik ochtends vroeg moet werken... en er staat de to-go-beker thee klaar. Okay. Nou, mijn hart maakt echt een sprong als ik wegrij in de auto... en dat Kai en Guus en Siem met z'n drieën voor het raam staan... Mij uitzwaaien ja. waar mijn hart echt een sprong voor maakt, wow, okay. is als Kai al mijn kleding heeft gestreken, het daarna netjes opvouwt en dat alles weer kaatsrecht in mijn kast ligt. doet hij ook nou echt, dat krijg ik zelf niet voor elkaar. Dat kan alleen Kai. Je hebt de rest van mannelijk Nederland in hele grote problemen. Ja, ja. Ja. een rij. Trampoline. Springen. Yes! Ja! Massie en Marikus. Vier op een rij. Win 2500 euro. Jouw kans binnen nu en 15 minuten. Your music en uh, cry for you. Ja, ik zei het net al. Kai, je hebt uh, mannelijk Nederland enorm in de problemen gebracht, want we hoorden net uh, Happy wife, happy life uit de mond van uh, jouw wife van jouw vriendin uh, Corine. Ja. Yeah. Eindeloze rij van dingen die jij doet. Eindeloze en Eindeloze je. Ja, excuus, ja, excuus, mannelijk Nederland. Ja, het is echt, ik heb hier gewoon een compilatie van 1 minuut 55. <laughs> Terwijl de meeste mannen kunnen het af met een appje van 6 seconden, weet je wel. Nou. Het ja. ja, ja. meest opmerkelijk is nog dat jij zei, ja, ik, uh, ik doe boodschappen. ja. En dat heeft ze nog niet eens genoemd. Het avondeten zit er nog niet eens bij. Dus uiteindelijk komt deze compilatie gaat gewoon richting de twee minuten. Ja, maar daar ga ik het thuis wel even over hebben. Dat dat dus blijkbaar niet opvalt. Nee. Dat is wel zonde. Nee, precies. Misschien kan je dat laten vallen. Ja, dat is ja. wel even... hey, uh, trouwens, uh, mannen van Nederland en misschien ook wel vrouwen... je kan een uh, supergoeie beurt maken bij uh, je partner... als je dit weekend tickets wint voor Q-Music Presents Pommelien Thijs. Ja. Zaterdag uh, 7 november uh, staat hij uh, in de Zero Dome. Je maakt vanaf, uh, vanavond kans op die tickets. Vanavond 7. Uh, 6 uur. Tot en met uh, zondag doen we dat. Hoor je Pommelin Thijs? App dan. Pommelin Thijs? In de Q-Music app. En dan ga je misschien wel naar Pommelin Thijs. Vanavond, vanaf 6 uur. En wie is dit dan? Jaap Brezema. Oh. Zing je nog steeds mee met liedjes van Marco? Tot de buurman klaart. Jij je nog steeds in die oude vogel. Weten hoe het met je gaat en of je ooit nog... De rekening van Milaan. Luc, hoe gaat het inmiddels? Gaat goed, gaat goed. Ja, ik weet gewoon niet of jij al had moeten komen werken. Natuurlijk wel. Nou ja, ik, ik, ik vertel dan net van, uh, vanaf, vanavond om zes uur maak je kans op uh, tickets voor Pommelien Thijs. Ja, vervolgens loopt lukt naar de telefoon... die wachten tot mensen gaan zitten bellen voor de manier thuis. Ja, ho, ho, ja, wie moet ik die kaarten geven? Die, geven? die, die begon heeft al Ja, die heeft al vijf setjes weggegeven. Ja, volgens mij gaat dat helemaal niet goed met jou, Luc. Jawel hoor. Je hoort het hem toch zeggen? Ja. Je hoort het hem toch zeggen? Ja. Vanavond. Vanaf of zes uur. Vanavond, moet vanavond, je vanavond. zeggen Vanavond? Ja. Er zijn heel veel mensen een beetje grieperig... want iedereen hebt uh, Pommeling Thijs... Sommige mensen hebben uh, ook porselein Thijs. Nou, dat is helemaal niks. <lacht> uh, vanavond, vanaf zes uur, als je dan Pomeline hoort... en ook de rest van het weekend, kom je dan in de uitzending. Dan kunnen we je echt feliciteren en ga je naar haar concert op zaterdag 7 november. En op een bepaald moment hoor je een hele grote gong en dan is het klaar. Ja, juist, precies. Ja. Ja, zo. uh, zometeen wel uh, vier op een rij, jouw kans op 2500 euro. En eerst Ray, Where Is My Husband? Your husband is coming. Ray, Becky Music, and uh, Where Is My Husband? Misschien win jij over een paar minuten wel 2.500 euro. Het zou lekker zijn aan het begin van je weekend. Wil je meespelen met 4 op een rij, kun je nu bellen. 0909 9596. Voor die tijd hoor je eerst Denny met het nieuws. Wat horen we daarin, Denny? Nou, ook deze ochtend weer heel veel nieuws... voor klanten of oudklanten van Odido. De hoogste checkpot van Nederland... heeft een ongelooflijke hoogte bereikt van 73 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurocheckpot.nl.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 Onze experts staan dan ook voor u klaar met advies en slimme oplossingen. Kijk op eneco.nl/slash ondernemersvragen. Met de juiste kennis, haalt u de juiste keuzes. Eneco verlicht. Nu bij Jumbo. Jumbo's koffiepads. Zakken van 36 stuks. 1 plus 1 gratis. En paasje sensitief toiletpapier. Pakken van 6 rollen. 2 plus 3 gratis.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 Half negen, Goedemorgen voor een vrijdagochtend. Best redelijk druk op de weg. Twee files waar je vertraging 10 minuten of langer is. De A15 naar Goorkum tussen Ridderkerk, Zuid- en alm 6 kilometer en een half uur. En de A16 naar Rotterdam, tussen Schavendeel en Dordrecht-centrum, 2 kilometer en een kwartier. Vanochtend is het uh, droog met een klein zonnetje. Vanmiddag meer bewolking. Kan ook gaan regenen. Het wordt uh, 12 tot 17 graden. Danny, nieuws. Ja, goedemorgen, weer zijn er gehackte gegevens van Odido-klanten online gezet. Dat gebeurde vanochtend. Gisteren werden er ook al honderdduizenden gegevens op het internet gezet. Groep achter die grote Odido-hack zegt dat ook te blijven doen... zolang Odido het geëiste losgeld niet betaalt. Ja, op de website haveibeampont.com kun je trouwens zien... of jouw gegevens nu ook online staan. Poont is dan zonder O. Je kan daar je e-mailadres invoeren... en dan kan je op basis daarvan zien of en welke gegevens online staan. Uh, ook gegevens van eerdere datalekken vind je op die website. Dan een andere hack. Cybercriminelen hebben zeker vijf maanden toegang gehad... tot systemen van de dienstutiele inrichtingen... Dat is de organisatie die gaat over gevangenissen en tbs-klinieken. Onderzoeksprogramma Argos zegt dat telefoonnummers en mailadressen... van medewerkers nu op straat liggen. En daarmee kan het personeel mogelijk worden afgeperst of gechanteerd. Zo, het gaat wel goed met, uh, met al die hekken? hè? Ja. Ongelooflijk. Want, want, maar je kunt nu bijvoorbeeld, als je het hebt over die, die odido gekte gegevens... dan kun je dus checken op die site... Ja heb je al even vernoemd, hij Zonder O, ja. Is die betrouwbaar? Kun je, dat, kun je daar gewoon je e-mailadres in voeren? Ja, dat is wel de website waarvan, uh, zeg maar, uh, cyber-experts, zeggen... dit gebruiken we al jaren om te zien, uh, wat is er wel of niet gehackt. Dus zij raden dat aan. Wel, overigens, uh, mocht je erbij zitten... ja, het is natuurlijk niet fijn, maar schrik niet al te hard. Want we hebben net die test hier gedaan. We zitten er alle drie bij. Ja. Uh, die van mij ging zelfs terug naar 2012. Een of andere lekt bij Dropbox... Ja, die van mij ook. Ik ben sinds 2012 al echt veel Ik geloof 18 keer te vinden ja. op het uh, op een dark web. En ondertussen, ik zit hier, ik voel me goed. Uh, ja, dus, dus ja, geen, geen paniek. Mooi. Er komt uh, mogelijk... <lacht> ja. Ja, het advies is wel pas op, hè, want je kan natuurlijk benaderd nee, worden... Ja, maar het is toch fijn dat we allemaal weten dat hij gewoon helemaal gezond is... ondanks dat hij hey, in ja, ja, ja, nee, de tafel staat. Dat is toch ook leuk voor de rest om zich aan op te trekken. Precies. Absoluut, ja. Er komt uh, mogelijk een nieuwe rechtszaak aan voor Meta. Dat is een bedrijf achter Facebook en Instagram. Nederlandse schrijvers, journalisten en vertalers zijn boos... dat het bedrijf hun teksten gebruikt om kunstmatige intelligentie te trainen. Daar is geen toestemming voor gevraagd, schrijft het FD. Ook andere grote AI-bedrijven gebruiken zulke soort teksten zonder toestemming. Ja, dan gaat er een filmpje rond van een nogal opvallend moment... gisteren in Druten in Gelderland. Op een parkeerplaats vloog gisternacht een auto in brand daar. En pas na een hele minuut, toen die auto dus al in brand stond... stapte er opeens nog een man uit dat voertuig. Hij lag waarschijnlijk te slapen. Hij werd pas wakker toen de boel dus al in brand stond... Van die auto is niets meer over. Die man is niet gewond geraakt, zo lijkt het. Oh, jong, maar die, die heeft ook geen. Ja, het zijn hele bijzondere beelden zijn. Je ziet dus eerst een hele tijd gewoon een auto die in brand staat. Nou, die brand ja. wordt groter en groter. Echt een enorme vlammer. En dan stapt er dus opeens nog iemand. Uit die auto. Lijkt wel ser naar Terminator. Ja, wat wonderlijk inderdaad. Ja. Ik zou toch ook zeggen, als je auto in de fik vliegt... dan word je toch op zijn minst wakker van. Ik weet niet wat er gebeurd was met die man... maar dat is, toch, dat is toch heel raar dat je niet meteen wakker Ja, wordt. mogelijk was die ook onder invloed uit een blikje drank. In ah, ook. nou een blikje drank. Ik bedoel, je zit in een, je zit in een vlam en zeet bloed heet om je heen. Dan moet er toch iets in je lichaam zijn, dat roet. Ja, ja en alcohol en vuur, levensgevaarlijk. En goed dat het niet tot een explosie is gekomen. Ja, precies. Ja, het is langzaamaan warm worden voor fans van de Formule 1. Nog een week, dan begint het nieuwe race seizoen. Dat is in Australië, in Melbourne. Nou, voor wie echt niet kan wachten, het nieuwe seizoen van de Formule 1-serie... Drive to Survive komt vandaag online. Nou, dat gaat dan over de wereld van de Formule 1. Je volgt coureurs en teams tijdens het afgelopen race seizoen. Met die titanenstrijd tussen Max Verstappen, Lando Norris en Oscar Piastri... is allemaal te zien. Even een heel klein stukje. Max is like that bad guy in that horror-movie... Hij keeps coming back. Verstappen win, Norris win, Astrie win. Ja, en Norris werd uiteindelijk wereldkampioen. Moest enorm lachen, want iedereen warmt zich natuurlijk op voor het nieuwe seizoen. Dat begint volgend weekend. in Melbourne. En uh, alles is anders, hè? Uh, er is een nieuw reglement en alle coureurs en alle teams moeten ook gaan uitvinden hoe hun auto het gaat doen. Uh, het is maar één keer in de zoveel jaar... dat er zo'n chaos wordt verwacht nee. op de baan. Uh, nu verscheen er gisteren een, een Max Planer video van uh, Viaplay op YouTube. En dan uh, zie je een video van drie minuten... en daarin legt Max Verstappen dan uit in Jip en Janneke taal... wat er allemaal anders is. Nou Op het moment dat Max Verstappen dit zegt... Dus gewoon heel ingewikkeld allemaal, ook voor mezelf. Dan is dat wel een teken aan de wand. Dan wordt het dus echt chaos. Ja, dan kan er heel wat gebeuren als ik ja. Verstappen het al niet weet. Eigenlijk was hij nog niet ready voor de Max Planer. Nee. Hij gaat het op de baan in Melbourne weer uitzoeken. Dus allemaal kijken. Hallo John! Hallo! Hey. Ben je Formule 1 liefhebber, John, of kijk jij liever wat anders? Nou, ik ben ook een Formule 1-liefhebber, ja. Ook een Formule 1-liefhebber, oké. Okay. Ja, absoluut. En, uh, ik ben voor... heel benieuwd hoe dit seizoen gaat lopen. Ja, toch? En uh, ben je dan uh, een beetje chauvinistisch voor, uh, voor Max? Of is er nog een ander team? Ja, uiteraard. Sinds Max meedoet ben ik eigenlijk uh, ja, meer gaan kijken. Ja, fantastisch en toch? Ook, ook, ook meer gaan verdiepen in de sport. Dus uh, op zich wel, zit het best wel heel veel in. Nou, ja, leuk toch? Hey, en dan volgende week uh, zondag moet het wekkertje heel vroeg, John. Want uh, ja, Australië, ga je dat dan ook doen? Of zeg je, nee, ik ben ook weer niet zo'n fan. Ik, ik, ik kijk later wel terug. Nee, ik zet er Kijk. Oh, maar dit zijn ze. Ja. Dat is wel echt ja. fanschap. Dit zijn ze. Dat is echt liefhebberij. Dan vraag ik me af met wie wil jij spelen? Met Mattie. Kijk, Ja, nou, Natuurlijk. Ja, dat ja, natuurlijk. Ongelooflijk leuk. Oké, okay, uh, John. Start. Dan ga ik de studio verlaten. Dat is mooi. Dat is mooi. Nou, John, daar gaan we met. Uh, Vier op een rij. Wat zeg jij nog? Oh, uh, Mattie gaat nog weg. Hij roept nog wat. Hij, uh, nou, dat heeft hij vaker. Dan loopt hij het pand in En dan pruttelt hij nog wat na. En dan denk je, nou, dat horen we morgen wel wat dat moet worden. Uh, beste John, ik heb hier uh, vier woorden voor jou. En ik ben heel benieuwd naar jouw eerste associaties. Ben jij daar ook klaar voor? Yes. Eerste woord dat ik voor jou heb is... Eerste. Tweede. Knoflook. Oeh, knoflook. Hij Halte. Bus. En. Padel. De zangeres. Padel. Was het woord, John. Padel? Padel. Op oh, padel. Ja. Tennis. Goed zo. Ja. Maar ik begrijp het, John. Ik heb ook alle albums van Padel. Het is een fantastische zangeres. Hello is erg mooi om er iets te noemen. Yes. Yes, en zo so is het. Beste John, we gaan over een paar minuten kijken wat dit allemaal gaat doen. Matty en Marieke. Geeft Matty dezelfde associaties? Je hoort het over drie minuten. Dangerous as a dagger. I know I've been here before. There's something so familiar. Guess I'm going with you if, Oh do I really wanna know if you're ever gonna let me know? Ready David Backe Music en Talk to Me. We spelen nu ronde 4 op een rij met John en dit waren zijn woorden. Eerste. Tweede. Knoflook. Eieren. Halte. Bus. En padel. Tennis. Ja. Op vier, op een, vier op een rij. Ja, als je het zo nog eens even op een rijtje achter elkaar hoort, uh, John, wat denk je er al van? Ja, ik had met de knoflook misschien iets anders kunnen zeggen... maar de rest ik ben ik eigenlijk best wel overtuigd van. Nou, oh, oh, uh, inter Kenia. Interessant, interessant. Wat had je bij knoflook dan misschien nog meer kunnen zeggen? Ja, je kunt het zeggen van geur of uh, padel of uh, ja... Oh, gebeld, zei ik, ik, bedoel, ik bedoel vampier. Ja, ja je, bedoelt, je had bij knoflook ook nog zo'n rest kunnen zeggen. Belen, je. Je. <laughs> ja, oké. <okay. laughs> uh, Stefan, die zegt nog, bij knoflook zou ik vampier gezegd hebben. Dat had ook nog gekund natuurlijk. Uh, Henry. <laughs> Uh, Henry die zegt bij die. Nou ja goed, zullen we gewoon gaan kijken wat het, uh, wat het wordt. John, die komen niet meer uit. Zo Mat die erbij halen. Gezellig. Ja, ja, ja. Uh, maar nog heel veel andere antwoorden mogelijk, maar.. Ik, ik, uh, ik, ik moest hier stoppen, jongen, dus kom ik er niet meer uit. Ja, weet je. Ja, man, die komt op de studio binnen. Dit moet jij maar eens terugluisteren vanmiddag, vanmiddag. Dan heb je een heel leuk begin van je weekend. Oké. Okay. Ja. Maar we komen voor de knaken natuurlijk. is allemaal de zeden we zijn, denk ik. Ja, ik denk het ook, John. En dat geeft ook helemaal niks. Dat geeft helemaal niks. Het eerste woord. Eerste. Laatste. Ik, oh. ik, ja, Ik had, nee, ik had ook laatste gezegd. Wat een verschrikkelijke ronde, John. Is dit geworden uiteindelijk? Ja. ja, ja. Wat is er gezegd dan? John, wat zei je? Tweede. Tweede. Oh. Tweede zei hij. Ah oh, ja. Uh, Want er nog wel wat andere woorden natuurlijk op het programma staan ook nog. Uh, knoflook. Pers. Nee. nee, uien werd daar gezegd. Halte. Nee. Bus. Dat was goed geweest. Oké. Okay. En uh, tenslotte, Adèle. Dennis. Ja, was ook goed geweest. Oh! Ja, nou, dan uh, nou, had het er eigenlijk. Nou ja, nee, het had er niet in gezet. Ja, kan leuk. Ja, ook ja, nee, al nee. Had 5%. Ja, dat is niet genoeg, John. Nog even, wat had, je, wat had jij gezegd, nee, wat ja, had Adele. Je gezegd bij Adèle? Adèle? Ja? Wat, wat, wat, wat had je daar gezegd, Manti? Zangeres. Oké. Okay. Nou, dat was, dat was heel redelijk goed geweest. Nou, als, je, als je dit terugluistert vanmiddag, dan weet jij perfect waar het oh, overgaat. Oké. Okay, okay. <laughs> ja. uh, Sean, Helaas, hier houdt het op. Ja, dankjewel voor het meedoen. Ja, jij bedankt, John. Ik vond het gezellig, weet je. En uh, veel succes met jullie uitzending. Dankjewel, John. Ja, oké. Okay.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 Joe Corey, Back in Music in uh, Head and Heart. Wel grappig. Ik wil even een appje laten horen van uh, Joost, Joost uh, Hensholmans. Kijk, soms uh, komt het wel eens voor dat mensen een appje sturen. En. Uh, Goedemorgen, Mattie en Kai. Kunnen jullie uh, Adel draaien? Kunnen jullie. Uh... <laughs> Ik noem iets, sommige draaien. Joost pakt het helemaal anders aan. Die gaat gewoon nog iets dringender te werk. Die kon kondigt alvast het liedje aan. Terwijl eigenlijk vraag ik het gewoon aan. Maar die zegt gewoon. Goedemorgen, Q-luisteraars. Dit is Alex Warren's nieuwe single. Met viva Dream. Hoppakee. Eigenlijk is de vraag, maar hij doet alvast de aankondiging. En kijk maar wat je ermee doet. Maar hier heb je het alvast. Dat is wel slim om het zo te doen. Absoluut. En het gaat ook lonen. Ja, jongens, Alex Warren is gewoon inmiddels een hele stevige naam. Deze track namelijk. 44 weken top 40. Hij heeft ook gewoon de nummer 1 positie gehaald. Deze heeft het ook helemaal niet verkeerd gedaan. Eternity. Ook meer dan een half jaar top 40. Stond uiteindelijk op plekje nummer 5. Hij heeft een nieuwe track: Fever Dream. Ja, zo reageren mensen op de tok. Oh oké. Okay. Ja, ja ja ja. Nou, ga er maar eens goed voor zitten. Goedemorgen, q luisteraars. Dit is Alex Warren's nieuwe single met Viva Dream. How did you know Like a fear. Nieuwe Alex Warren. Oh, wat een leuk liedje. Ja, de vraag is niet of dit een hit wordt. De, eer, de vraag is eerder hoe groot. Nou, sterker nog, Jean, die vraagt via de app... Ik ben benieuwd of dit nummer de alarm haalt. Ik denk wel dat het een potentieeltje is. Ja, dat, dat weten we vanmiddag pas. Daar heb ik geen ja. idee van. Nee, daar <traars> heb ik geen idee van. Nee, dat horen we vanmiddag om het te, te verlossen. Uh, in een Nederlandse top 40 daarover gesproken... Hey doe hier. Ik ben alvast druk bezig met het voorbereiden van de top 40. Vier... Eh, wacht even hoor.